De openbaar aanklagers hadden bij de rechter aangedrongen op de maximale straf, omdat de man mede-Amerikanen wilde doden en verminken om zo wraak te nemen voor de buitenlandse politiek van de VS. De man ontkent dat hij betrokken is bij het plan een aanslag te plegen. De twee anderen staan later terecht. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes is volgens de Volkskrant de invloedrijkste Nederlander. De voorzitter van VNO-NCW staat voor het derde jaar op rij op nummer 1. Hij dankt zijn uitverkiezing aan het bestrijden van de opmars van de SP... en omdat VVD en PvdA in het regeerakkoord de beide niet op het bedrijfsleven richten.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 Het weer vannacht droog, temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend in het oosten eerst zon, later overal bewolkt en 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WPRO. Woord. Dit is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal te beluisteren zal zijn in deze donkere uren... dan kunt u erachter komen door te kijken op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina, dus u hoeft niet zelf eerst een profiel aan te maken. U kijkt gewoon op www.facebook.com. woordnl en daar staat dan een heel kort overzichtje van de onderwerpen. Maar u kunt zich ook via diezelfde pagina inschrijven voor onze nieuwsbrief. En daarin wordt dan wekelijks de samenstelling ietsje uitgebreider kenbaar gemaakt. Goed, afgelopen week was en vanavond is de afsluiting... van het Crossing Border Festival in Den Haag. Maar ja, zo succesvol dat het uitverkocht is. Ook in Enschede waren er activiteiten, daar is het inmiddels voorbij. In Antwerpen kun je vandaag en morgen nog wel terecht. Maar ik zou zeggen, check eerst even de site voor kaarten... voordat je in de TGV dan wel de Vira stapt, mochten die tenminste die kant op gaan. Dat is crossingborder.nl. VPRO Boeken en 3 voor 12 doen verslag van de verschillende optredens... en de heeft er een eigen podium. Crossing Border is het festival waar de combinatie literatuur, muziek, film en beeldende kunst centraal staat. Het brengt tot dan toe onbekende namen onder de aandacht, maar er staan ook ieder jaar grote namen op het programma. En heeft u dat nou allemaal gemist? Of heeft u achter het kaartjesnet gevist, niet getreurd? In dit uur van woord komen vier schrijvers aan het woord. Die hebben opgetreden op Crossing crossingborden. Te beginnen met Peter Buwalda. Hij werkt ten tijde van dit optreden aan een nieuwe roman. De opvolger van de enorme bestseller Bonita Avenue. En kwam voorlezen uit niet eerder gepubliceerd werk. In de avonden was hij in het uur getiteld Voetlicht... bij Lotje IJzermans te gast. En zij begint met de vraag wat het grote succes van Bonita Avenue, de prijzen en de vertalingen... met hem Peter Buwalda dus zoal doen. Niet zoveel, want ik uh, steek nog steeds uh, twee vingers extra op... als, uh, als er fout wordt gemaakt. Dus... Ja, nee, maar... nee, niks eigenlijk. Ik neem toch aan dat je leven enigszins veranderd is. Ja, dat wel. Maar dat, ja, dat veranderde al op de dag dat ik naar buiten stapte... Eigenlijk, toen ik het boek uh, ging bekijken in de winkel. Dus zin is eigenlijk alles zelf veranderd, drastisch. Ik zit een beetje binnenste buiten. Ja, maar ik vroeg me af, hoe is het om, om dan... Eh, ik ging vanmiddag nog eens even googelen en dan zie je zo ontzettend veel interviews en gesprekken met jou. En dan denk ik, hoe is het nou om... Kijk, de eerste keer dat je vertelt, ik heb er vier jaar aan gewerkt... en alle hoofdstukken een cijfer gegeven. Hè? Dan, ja. dan denk je, dat heb ik te vertellen. Maar de, de zesde keer denk je... Ja, dat je hetzelfde verhaal vaak vertelt. Ja, wat is soort, komt er dan een soort discrepantie tussen jou en je verhaal? Nou, wat ik merk is dat ik zelf ook begin te geloven... wat ik zelf bedacht heb daarover. Ja. Ik heb ooit al gezegd dat ik uh, vijf of zes keer maar weg ben geweest overdag... in die vier jaar tijd. Ik denk ook echt dat het waar is. Terwijl het best, het best kan zijn dat ik dat toen verzonnen heb in een soort ingeving... en dat het honderd uh, keer is geweest of vijftig keer of, of drie keer. Maar ik heb nu zo vaak gezegd zes keer... en één keer naar een vriend en vijf keer naar de tandarts... dat ik dat zelf ook echt geloof. Ja, dat, dat, dat lijkt me heel vreemd, dat je, dat je daarmee geconfronteerd wordt. Dat je een soort uh, je eigen mythe hebt gemaakt, eventjes. Ah, ja, Even, Even, eventjes. Eventjes, laat het ook nie, niet overdrijven. Zo ik ik so vaak ben ik me ook niet geïnterviewd. Zeg maar. Nee? Nou naja, nee. Nee. Maar je zat in een lekkere tunnel. Nou, die is niet. <laughs> bedoel... Nee, maar goed, uh, je was wel een soort hype. Ja, ja? Ja. Ja, ja dat, dat wilde ja, ik wel. Ja, toch? Ja, jij, iedereen wat, zegt ja. Dat wilde ik nou juist niet Alsof zeggen. jij de enige bent die dat niet weet. Ja, een hype. Ja. Ja, ja, ja, misschien. Nou, het is, het is waar. Ik zei in die vier jaar tijd, als ik iets zei, dan hoorde niemand wat. En als ik nu iets zeg, dan zit er of een microfoon onder mijn neus... of er staat een camera op mijn gezicht. en dat, dat is echt wel anders. Ja. Is het dan, want die vier jaar dat je aan Bonita Avenue nieuw geschreven hebt... leek mij zo'n lekkere tunnel. Mm -hmm. uh, nu moet je je tweede boek uh, schrijven. Iedereen zit... Ja, te ja. Wachten. Ja, ja, is dat oh. zo? Ja. ja. Nou, ja, lijkt mij. Kom, ja. kom je wel in die tunnel terecht? Nou, ik wil eerst even zeggen, het was niet echt een lekkere tunnel. Het was, het was een tunnel. Um, maar qua concentratie en, was die toch wel lekker? Ja, dat, dat was wel prettig aan. Maar het probleem hiervan is, is dat uh, het nu echt lekker is. Het leven is nou heel makkelijk. En het in welke zin is het makkelijker geworden? Uh, ik hoef eigenlijk niets meer zelf te bedenken. Ik word voor, voor allerlei dingen uitgenodigd. En Dan ga ik daarheen en dan denk ik van... hé, hey, ik heb een soort leven of zo. Toen ik dat boek aan het schrijven was vier jaar lang... had ik duidelijk geen leven. Dat stond vast. Ja, dat had ik ook voor gekozen. En het is best wel moeilijk om weer uh, te ontleven. Dus om weer ervoor te zorgen dat ik weer geen leven heb. Yeah. Zodat ik dus dat boek op dezelfde manier zou kunnen schrijven als het eerste. En het, wat, wat wel jammer is, is dat ik merk dat het wel nodig is. Ik, ik, ik kan niet op halve kracht. Dat uh, zo, zo, zo meteen merken. Hè. Op <laughs> halve kracht zo'n boek schrijven. Dat moet op nee. volle kracht. En dus hoe doe moet... je dat dan nu? Nou ja, nu doe ik dat uh, dus eigenlijk niet naar behoren. Ik ben nou een soort rondreizend uh, ja, aapje eigenlijk. Het aapje van mezelf ben ik nou, draaf op. En dat is best leuk hoor. Ik vind het niet zo erg. En... Het grappige is dat het boek pas laat echt op gang is gekomen. Dus de mensen die het nou allemaal kopen, die, die, de laatste 200.000 denken dat het boek pas een half jaar is. Hm. Dus dat is goed. Dus vanaf nu gaat het tellen het pas lopen. Anderhalf, twee jaar? Dus is er nu al bijna twee jaar. Ja. Dus, dus kijk, die eerste, dat eerste jaar dat ik een soort ondergronds bestaan nog gewoon leidde. Nou, dat, dat kun je rechtstrepen volgens mij. Dus als ik nou gewoon begin, morgen. Als dit het, het laatste interview is, dan, ja, dan, dan heb ik geen tijd verloren. En, en gaat het dan weer vier jaar duren? Um, ja, ik denk het haast wel, ja. Hoewel, ik, ik heb natuurlijk wel het wiel een beetje uitgevonden. Ik hoef, als ik nu terugzie wat ik in het eerste jaar schreef... toen ik het niet even nieuwe maken was... dat als ik het nou zie, dan, dan, dan geef ik bijna alsnog de moed op, zeg maar. Zo, zo slecht kon ik het doen. En nu kan ik wel al enigszins zinnen maken die ik wil maken. Ja, dat dus het zou voor. misschien sneller gaan. Ja. Hoop ik. Je hebt, je hebt het meegenomen, hè, het boek. Uh, ja, nou, Tenminste ja, de eerste, de eerste, bladzijden. De eerste vijf bladzijden. ja. Er is al wel meer, toch? Ja, er is wel iets wel... Ja, er ja, is meer. Niet heel veel meer. Er is een bladzijde van vijftig. En een soort uh, christelijne uh, ontwerp in mijn hoofd... van hoe het gaat worden. Ik weet wel precies hoe het gaat worden. Ja, maar daar ga ik niet naar vragen, want dat ga je ook niet zeggen. Maar je gaat wel voorlezen nu. Moeten we iets weten? Nou, het, nou, het enige wat, je, wat ik eventueel de wil zeggen is... kijk, het is het allereerste stuk van het boek. Dus het behoeft geen uitleg eigenlijk... Alleen het is nog een beetje beschrijvend. Dus het is niet, er worden nog geen mensenstukken gezaagd. Het is echt het begin. Nou, dat was, was in Bonita <laughs> niet ook niet in het begin. Nee, dat was op het allerlaatste. Ja. ja, maar ik bedoel, het is het begin. Ga je gang. Zal ik het begin voorlezen? Ja. Ik vind het wel spannend ja. eigenlijk. Even kijken. Oh ja, het, het, het hoofdstuk. Het is een beetje een soort. Uh, lang Brukneriaans hoofdstuk. Het is heel lang. Dus je kon ook niet echt een af, afgerond stukje kiezen, want het heeft een hele lange lijn. Ja. Het heet de boelie en dat het de boelie heet wordt pas duidelijk na een bladzijde of twintig. Uh, Ze komen helemaal niet aan toe. Van wat psychiaters tegen fixe tarieven een vatersuger noemen... is in mijn geval geen sprake. Ik zoek niks, ik ben niks kwijt. Wanneer op de doorgesleten vloerbedekking van onze flat aan het Bankplein plotseling een man staat tegen wie ik binnen een paar maanden als een pasgeworpen panda papa zeg. Al ben ik dan al zeven of misschien zelfs acht jaar oud... Otmar Kok dirigeert op de muziekschool in Dordrecht het koor waarin mijn moeder zingt. Hij is klein en gedrongen. Hij rookt Belinda's met een door een ivoren mondstukje. Zijn voeten zijn breed. Zo breed dat de noodbruine gaatjeschoenen waarop hij zich met kleine pasjes voortbeweegt praktisch rond zijn. U heeft ronde voeten, flap ik eruit, als hij weer een Hendrik Ido Ambacht is. Waarop hij vriendelijk antwoordt dat ik beter Jut tegen hem kan zeggen... En of ik weet dat Willem van Hanegem en Luciano Pavarotti... die ken je toch wel, ook ronde voeten hebben. Maar dan pakt hij in een flits mijn hand... staart me van onder zijn woekerende wenkbrauwen aan... als de god van het onweer en zegt knijp. Knijp dan, doe dan, hard. En begin ik, zo hard als ik kan, in de vlezige, droge palm te knijpen. Eerst met één en dan met twee handen. En kijkt hij, om me te plagen natuurlijk, glimlachend naar mijn moeder... en informeert met zijn vrije hand en zijn broekzak... Of als ik klaar ben, nog kan worden meegeholpen in de keuken. Een uitje snipperen, bijvoorbeeld. Het is de eerste keer dat vaderlijkheid me bij mijn leur vergrijpt. Ik raak bedwelmd door de aanwezigheid van deze vreemd vertrouwde man in zijn rode broek en jasje met mouwstukken. Zijn joviale mannelijkheid ademt een vitaliteit waarmee ik geen rekening heb gehouden. Toen dan toe ben ik de man in die flat. Een wat sombere, introverte start van een jongensleven, dat besef ik op een berustende manier. Geen vader. Geen zussen of broers, geen tuin, geen auto, geen sportclub, geen kampeervakanties. Maar mijn moeder en ik rooien het niet slecht samen. Sinds de kopertijd vormen we een duo dat koppig voor elkaar zorgt. Alsof er in onze gelijkvloerse beslotenheid nog steeds ergens... onder het linoleum, achter het behang, een navelstreng loopt. Hoewel ik erom gepest word... werkt mijn vaderloosheid op de Vlasweek niet louter in mijn nadeel. Bij de vechtersbazen en zittenblijvers in mijn klas dwing ik er een beducht soort respect mee af. Misschien denken ze dat de leemte in mijn leven me taai heeft gemaakt. Een taaiheid die evenwel na school op brandnetelhoogte moet worden uitgetest. Sommige meisjes reageren moedelijk... wanneer ze achter mijn rug om horen dat mijn vader weg is, verdwenen... ertussen uitgeknepen, nog voor ik geboren werd. Ze nemen het op het schoolplein voor me op... terwijl hun moeders op de partijtjes waarvoor ze me uitnodigen... week worden van een medelijden dat weliswaar onuitgesproken blijft dat ik heus wel opmerk dat ik me zwijgend laat aanleunen. Maar dan is er dus deze Otmar Kok uit Dordt. Het zijn niet de cadeautjes die hij meebrengt... als hij mijn moeder komt ophalen voor een James Bond film of een klassiek concert... nog zijn het de zondagmiddagen die hij uittrekt om me voor te doen... hoe je een Fokker tweedekker netjes opschildert... met verf uit begeerlijke miniblikjes, die hij aanschaft in speciale winkels... waar mijn moeder het bestaan niet eens van vermoedt. Het is wat hij erover te vertellen heeft... Het zijn de vragen die hij me stelt... wanneer hij een duwtje geeft tegen de schots en scheeve softwith soft camel die aan een visdraadje boven mijn bureau hangt. Het zijn de ernstige gesprekken over de lijm die ik gebruik en hoeveel. Over de bordmetrieurs. Of die tussen de propellers doorschieten of niet. Het zijn onderwerpen waarvan moeders geen flauw benul hebben. Misschien heeft hij van mij al eerder aanbidders gehad... maar dat heb ik dan nooit gemerkt. Dan lag ik te slapen met, met of zonder oppas op de versleten bank in het woonkamertje. Nu maak ik alles mee en bemoei me ermee. Wanneer komt Otmar weer, vraag ik, als het me te lang duurt. En duw hem, als het zover is, in de richting van het elektrische orgel... dat mijn moeder van haar vader heeft geërfd... en dat Otmar een Steinway met oorwarmers noemt. Hij trekt de koptelefoon eruit... strijkt zijn zijdeachtige golvende haar naar achteren... handen uit de mouwen van zijn jasje... en hij klatert iets indrukwekkends uit de stoffige spierker bij zijn voeten... Een imposante waterval van noten die ik niet per se mooi vind, maar wel goed of zo. Liest, Ferrank, Fransje Slist, volgens mijn vader die begraven is, zegt hij als hij uitgespeeld is. Of Ludwig Heet van Boven, stokdoof en toch geen gehoorapparaten? Nee, joh, vooral niet doen. Vers geserveerde oudbolligheid waarom mijn moeder lachen moet, wat op succes zelf al een gebeurtenis is. Als ze op een dag, wanneer we samen op het balkon de was staan op te hangen... vertelt dat Otmar haar ten huwelijk heeft gevraagd... en wat daarop mijn antwoord is, merk ik dat ik veranderd ben. Het verbeterde kereltje dat geen vader wil hebben... dat zich fanatiek vastbijt in zijn heroïsche verweestheid, in zijn anders zijn op school, bestaat niet meer. Terugkijkend doe ik mezelf denken aan jongens... die jarenlang ontploffen van verontwaardiging... wanneer iemand ze vraagt of ze al een vriendinnetje hebben. Verliefd? Wij? Nooit. Gaat niet gebeuren ook tot ze zichzelf op een woensdagmiddag aantreffen bij een holle eik... waar ze met hun tong tussen hun tanden hun hart staan uit te kerven. Ja, antwoord ik. Ja, dat wil ik wel. Zonder er benul van te hebben wat me precies te wachten staat. Het gezin van haar aanstaande, bijvoorbeeld. Otmar blijkt een gezin te hebben. Hij is weduwnaar en vader van twee kinderen. Een gezette dochter, twee jaar ouder dan ik... en een ondermaatse zoon van ongeveer mijn leeftijd. Een fractie jonger die op een middag in Otmars oude Volvo naar het Bankertplein komen... voor de kennismaking. Het meisje heet Norma en zegt vriendelijke dingen tegen mijn moeder... maar drinkt haar sinaas niet op. De jongen, die net als zijn zus uitzonderlijk muzikaal schijnt te zijn... en net als ik dolf heet... lossen we op, jochies, zegt Otmar, als dat het enige is, komt dik in orde... weigert bij hoge laag op ons orgel te spelen. Het is gek om te merken hoe trots Otmar over die twee doet. Het verward me. Maar pas bij het omgekeerde bezoekje raak ik bevangen door schaamte... Het voorname huis waarin ze wonen staat aan de haven in het oude centrum van Dordrecht. Vanaf een buitenproportionele stoffenbank, waarop mijn moeder een meisje lijkt en ik haar kleine broertje, kan ik ze zien liggen, de boten. Opmars linkerbuur is een visrestaurant. Aan de andere kant zit een museum. We drinken warme chocomel onder een hoog plafond met Gipse druiven. Op de vloer van dofgelopen hout liggen tapijten. De witgeschilderde boekenkasten zijn overvol. Dit is het. Dit is veruit het mooiste huis waar ik ooit ben binnengeweest. Alleen de plees hebben geen schouw. In het eerste half uur verbijt ik mijn tranen... omdat ik me plotseling zorgen maak over wat Norma en die Stuurse Dolf al gedacht hebben... toen ze door het naar urine ruikende trappenhuis van onze flat terugliepen naar hun Volvo. Welk commentaar ze hadden op onze eenvoudige doodzaaie kamers... waarin alles dru drupt, tocht en hapert of alleen maar lelijk is. Willen die twee ons wel, denk ik wil ons nog wel, nu hij dit allemaal ziet. En beseft pas tijdens de rondleiding door het knusse herenhuis... dat onze gids deze luxe iedere dag ziet. En dat wat hij dan ziet, ondertussen ook wel een beetje raar is. Overal waar je kijkt, staan of hangen vitrines... waarin van papier geplakte modelscheepjes zijn uitgestald. Het zijn er onnoemelijk veel, langs alle wanden honderden... in elkaar gepriegelde bootjes, achter ontspiegeld glas... Vitrines in de keuken waar normale mensen pannen neerzetten. Vitrines op de talloze overlopen en overloopjes. In de studeren en slaapkamers. En in dit geval zelfs op de place. Mijn maritieme liefhebberij, zegt Otmar als ik vraag wie ze gemaakt heeft. En weet je wat het mooie is? Bootjes plakken is een keuze, joggie. Bootjes plakken is vrije tijd. Zo komen we tot onszelf. Even alleen maar Otmar en de lijmkwast. Dan zou ik een ervaren assistent plakken goed kunnen gebruiken en hij geeft me een knipoog. Daarmee is nog niets gezegd over de specifieke... hoe zeg je het vriendelijk muziekcollectie... waar ik de komende jaren overheen stap en klim en soms val... en die mijn moeder pas na opmars dood... die eeuwige idioten verrotte uitdragersbenden noemt. De stapels partituren en bladmuziek. Op elke stoelzetting, op iedere traptrede... op ieder plat vlak, zolang het geen vitrine is... de letterlijk duizenden klassieke grammofoonplaten, De cassettebandjes, de cd's. De helft van niet in zijn kartonnen of plastic behuizing... De bustes van componisten die ik een tijdje voor afgietsels van Otmar zelf aanzie. De violen, de sally, de staande bassen en hun kisten. De ruine strijkstokken. Maar vooral ook de losse ledematen. Al dan niet gesuurd of samengeknepen tussen lijmklemmen... Klemmen, van symbols, forte fortepiano's, viola da gambas... verzin het maar en het zwerft hier rond. Het huis kraakt onder de muzikale sedimentatie die al aankoekt. Alsof het gepingel en gestrijk waarmee haar bewoners... alle dagen van de week de lucht in trilling brengen s'nachts neerslaat. Raar? Laten we zeggen, anders dan mijn moeders verzameling Chinese theeblikjes. Dat is een ja, lange inleiding. Maar... Ja, vijf <plaatsen> nou, ik hoop toch dat je niet te veel interviews me geeft... en niet te veel een leven hebt... en gewoon lekker gaat schrijven... zodat wij door kunnen met dit begin. Als ja, dat als is lezer. goed dat dat in uh, je raad. <laughs> ja. Nou nee, het is een wens. Ja, het zou leuk zijn als het over twee jaar nog bestaat, hè? Want ik weet natuurlijk nooit of het begin het begin blijft. Nee. Maar ik was al tevreden. Het is nu vastgelegd. Dat is waar. Dank je wel, Peter Buwalda. Graag gedaan. Peter Buwalda in juni van dit jaar bij de Avonden. We gaan verder met onze crossing schrijvers in dit uur van VP Roos Woord. Wim de Bie zou een optreden verzorgen op Crossing Border. Maar donderdagmiddag werd bekend dat dit wegens omstandigheden niet door zou gaan. Desalniettemin heeft de redactie van Woord besloten hem hier dan toch even een plekje te geven. In de jaren negentig komt de Bie vaak op bezoek in de voorloper van Voetlicht, Music Hall. Hij komt nieuw werk voordragen. Soms is het een column, soms een open brief en andere keer een lied. En dit keer is het een column en een setje ultrakorte Verhalen. Ik wil eerst een column voorlezen, getiteld Column. Ik was laatst, ik liep laatst, ik fietste vorige week. Ik las in de krant, ik keek uit het raam. Ik zag op tv, ik zag in de bioscoop, ik hoorde op de radio. Ik zat in een café, ik stond op de tram, ik schuilde in een portiek. Ik dronk op een terras, ik was in een kantine, ik nam een kijkje. Ik ben momenteel, ik lag in het ziekenhuis, ik dacht, ik dacht aan vroeger. Ik zei tegen een verkreukelde man, ik zei tegen mijn vrouw, ik schreef aan een vriendin. Ik had een oom, ik ben daar, ik ben overal, ik doorzie alles. Ik erger me, ik heb er genoeg van, ik ben het beu, ik heb een hekel aan, ik moet niets hebben van. Ik trek de neus op, ik heb de pest in, ik spuug op, ik walg, ik haat, ik verafschuw. Ik vind dit. Ik vind hem goed. Ik vind hem ook goed. Ik vind haar goed. Ik vind hem niet goed. Ik vind zus wel. Ik vind haar niets. Ik vind dat. Ik vind hem vreselijk. Ik vind hem wel te pruimen. Ik vind haar om op te eten. Ik vind hem niet om aan te zien. Ik vind zo niet. Ik vind veel. Ik bereid een stokpaard. Ik heb de gewoonte om. Ik mag graag. Ik heb zin in. Ik bereid nog een stokpaard. Ik ga mijn gang. Ik hak al zo lang met het bijltje. Ik bereid alweer een stokpaard. Ik ben goed. Ik ben erg goed. Ik ben heel erg goed. Ik ben scherpzinnig. Ik ben slim. Ik ben belezen. Ik ben geestig. Ik ben warm. Ik ben begripvol. Ik ben zeer eigenaardig. Ik ben heel gewoon. Ik ben een mens. Ik ben een kind nog. Ik ben eruit. Ik kom erachter. Ik heb het door. Ik weet hoe het zit. Ik ben een zeer toffe peer. Ik hou van ik. Yeah. En wij vervolgen met een stukje getiteld Goed doen. De eerste keer dat zij hoorde van het bestaan van families... die het met één servet moesten stellen, was zij verbijsterd. Ze kon het zich niet voorstellen. Een gezin, bestaande uit ouders en zeven kinderen... deelde tijdens elke maaltijd één servet. En zo'n eensgezinservet was dan nog wit, nog van linnen. Nee... Een oude vale theedoek moest vaak voor servet doorgaan. Dat zoiets voorkwam in Nederland aan het eind van de 20 e eeuw. Spontaan begon ze een inzamelingsactie onder haar vriendinnen. Resulterend in een schitterende set van 18 damasten servetten. waarmee de door haar geadopteerde arme familie weer even uit de brand was. Maar de schrijnende servettennood liet haar niet los. Ze wilde meer doen. Een jaar later had zij een door vrijwilligers gerunde servettenservice van de grond gekregen... waar armen, zwervers en junks, de servetlozen van onze maatschappij... dagelijks gratis een servet konden lenen. Het succes was enorm. Dagelijks vormde zich tegen de avond een lange rij wachtenden voor de servettencentrale... En het was hartverwarmend te zien hoe de arme drommel die een servet had uitgereikt gekregen... de kostbare doek reeds bij het verlaten van het uitdeelpunt... om de ongewassen hals knoopte en stralend zijn weg vervolgde naar, ja, naar waarheen. En zij, de initiatiefneemster, de onvermoeibare spil van de jaarlijkse nationale servet- ophaaldag... zij werd door de misdeelden van de onderkant op handen gedragen. Zij verwezenlijkte hun dromen van mooi linnen... Zij gaf de armen het gevoel dat zij weliswaar te vies voor tafellaken... maar niet te vuil voor servet waren. Moederservet werd ze genoemd. De klad kwam erin toen naast de medewerkers haar erop attendeerde... dat er een goedkoop alternatief voorhanden was, namelijk het papieren servetje. Ze had er nog nooit van gehoord. Een half jaar lang leverde ze strijd tegen de interne oppositie... Tot het laatst kwam zij op voor haar behoeftigen, die toch ook recht hadden op mooie servetten, te vergeefs. De wijkgerichte servetten-servicebureaus gingen meer en meer op papieren servetjes over, waardoor veel zwervers teleurgesteld afhaakten. Voor zo'n papieren votje kwamen ze niet meer uit hun kartonnen dozen. Maar zij, die de smaak van het goed doen, de roes van de barmhartigheid moeilijk missen kon, zij was niet verslagen. Toen ze erachter kwam dat heel veel armen het vandaag de dag zonder messenleggers moeten stellen, vond ze een nieuw arbeidsterrein voor haar onstuitbare filantropie. Telefonerend, lobbyend, schouwend, niet te beroerd om als het moest, zelf op een loodzware bakfiets plaats te nemen, bezorgde ze binnen drie maanden aan ruim 100 arme gezinnen meer dan 500 messenleggers. En nog is het niet genoeg. Binnenkort. Start zij een landelijke inzamelingsactie die 10.000 vingerkommetjes moet opleveren. En allen die haar kennen weten: die kommetjes komen er. Dan wilden wij een Ode voordragen, die de titel draagt: Ode aan Wam Heskes. Vanmorgen, wandelend in het bos, klonk binnen in mijn hoofd luid en duidelijk zeer vertrouwd. De stem van Wam Heskes. Ach, Wam Heskes. Wat lachten we graag in de radiotijd. Alleen die naam al. Wam. Wie heet er nu Wam? Wam zei als gewone man er wekelijks het zijne van. Wams ongewone stem bleek meer dan veertig jaar in mijn hoofd bewaard gebleven. Dank, Wam Heskes, voor uw mooie werk... Uw praatjes zijn verklonken. Uw lichaam is vergaan. Maar dankzij u dacht ik vanmorgen. Niets wordt ooit vergeefs gedaan. En wij besluiten met het stuk glijbanen. En ze hadden daar een tropisch zwembad, groot, heel groot. Dus wij de eerste morgen er meteen heen. Nou, met de kleren ging het heel anders als bij ons. Dus niet van eigen kastje, eigen sleutel om je pols. Nee, er zat een kastje in je hokje. En als je dan je kleren erin had gehangen en je drukte op een knop... dan verdwenen je kleren, die werden ergens achter bewaard. Zag je niet. En als je dan na het zwemmen een plastic kaartje in een gleuf stopte... draaide je kleren terug in het kastje hartstikke handig. Wat ook heel mooi was, ze hadden daar obers in het water. Kennen wij dus ook niet. Bij ons moet je de cocktails en de sandwich bij de bar zelf halen. Hier werden ze gebracht door helemaal aangekleden obers. Die zo het water ingingen met overhemden aan en strikken voor. En betalen ook weer met dat plastic kaartje dat met een veter om je hals hing. Dus dat zo'n ober in het water je kaartje pakte en in zijn apparaat stopte. Dat dat allemaal bij elkaar werd opgeteld. Dat waren spetters, die obers in het water. Marja en ik zochten steeds dezelfde uit. Pedro was dat. En als we betaald hadden, stak hij mijn kaartje zo weer terug. Tussen mijn tieten, zeg maar, lachen joh, maar verder niks... Want de tweede dag had hij verteld... Overs in het water mogen niet met de badgasten. Maar het mooiste waren de glijbanen. Dat heb je bij ons ook wel, dat je de buis met stromend water ingaat... en dan steeds harder met bochten en steiler. En dat je dan soms ook even in de buis naar buiten gaat. Dus dat je in het water in je badpak even over de straat heen vliegt als het ware. En dan weer terug het zwembad in, wat ergens gewoon te gek is in een glijbaan over de straat. Maar hier ging je in een buis en dan dacht je dat het nooit meer op zou houden. En dan weer onder de grond leek het wel. En dan ook naar buiten. Naar buiten, je gleed op een gegeven moment over de supermarkt heen... die bij dat tropisch zwembad hoorde, dat je gewoon de mensen beneden je zag winkelen. Toen we later in de supermarkt waren voor iets voor Maya de Haar... zagen we de buizen lopen, want als je het niet weet... zie je het misschien niet eens dat daar hoogboven tegen het plafond... doorzichtige buizen lopen waar mensen in badpak doorheen glijden. Heel hard glijden ze op dat punt boven de supermarkt. Zo hard dat je bijna niet kan zien wat voor badpakken dat ze hebben. Je ziet het water stromen en steeds van die flitsen. En dat zijn dus mensen. En als de muziek in de supermarkt tussen twee nummers door even stil is... kan je ze in de buizen ook wel horen gillen. Maar dan moet je heel goed luisteren, want Maya bijvoorbeeld hoorde het niet. Ja, Wim de Bie in Music Hall van de Avonden. Eerder te beluisteren in 1994. Hierbij woord toch even te horen. Zijn aantreden bij het Crossing Border Festival deze dagen... kwam gezien de omstandigheden of door omstandigheden helaas te vervallen, Wim de Bie. Thomas Rozenboom, die was er wel gisteren. En uh, van hem kwam ook uit Music Hall deze voorleesbeurt... waar we nu naar gaan luisteren. Klinkt trouwens lekker ouderwets, een voorleesbeurt... Op Crossing Border las hij voor uit zijn nieuwe roman, De Rode Loper. We gaan nu terug naar 1999, toen werkte hij aan publieke werken. En als Rozenboom daarvan een paar hoofdstukken af heeft... dan belt hij Wim Noordhoek en brengt dit dan daar over het voetlicht. Noordhoek geeft een introductie over de bestseller in Wording. U weet het misschien, af en toe komt Thomas Rozenboom hier langs... om een fragment te lezen uit het boek waar hij mee bezig is. De werktitel is ook bekend inmiddels. Dat gaat heten Publieke Werken. En bij wijze van introductie, bij wat hij gaat lezen, nog even dit. We zijn in het jaar 1889. De oude apotheker genaamd Annees heeft voor een gemeenschap van verkommerde turfgravers... emigratie naar Amerika mogelijk gemaakt... In alle vroegte neemt hij afscheid van hen op het station van Hogeveen. En hij benoemt de heer Bennemin tot hun leidsman. Als de trein eraan komt, ontstaat er een hevige beroering. Met het aanzwellende geraas nam de algehele opwinding nog toe. Was het wonder. Velen hadden nog nooit in de trein gezeten. En dan, straks, Amsterdam, de zee... Amerika. Vertrekkingsgereed zetten alle mannen de pet weer op. Iedereen liep nu doelloos heen en weer. Op het klinken van de stoomfluit liet iemand zich zomaar in elkaar zakken. En toen de locomotief eindelijk dan machtig voorbij schoof... wierde men zich in één beweging op de bagage. Ook vrouw Benemin strekte haar hand naar een grondjebaal uit... maar in plaats van die op te nemen haalde zij er iets uit, een rechthoekig voorwerp... dat zij besmuikt aan haar man overgaf. Als vanaf een onmetelijke afstand sloeg Arnijs de consternatie gader... hoewel hij er middenin stond. Steeds trager rolden de wagons voorbij, steeds harder snerpten de remmen... tot het oorverdovende geknars ineens ophield en de trein stilstond. Bevangen door de vreemde rust staarde hij langs de glanzende wand naar voren... Er gebeurde niets meer. Niemand stapte uit. Alle deuren bleven gesloten. Hij draaide zijn hoofd terug en zag nu pas het verschil tussen de laatste twee treinstellen recht voor zich en de andere. Ze waren van hout, ververloze plankenketen met over de volle lengte op ooghoogte een smalle luchtspleet. Het waren de bestelde veewagens. De onthutsende realiteit sneed hem even de adem af. Geen enkel geluid drong nog tot hem door. Toen hoorde hij het gewoel in de bagage weer... en zag hij opeens ook Benjamin voor zich staan. Blootshoofd nog, die hem het zojuist opgebrachte voorwerp... in de hand drukte met de woorden... Voor ons zult u altijd de dokter blijven. Vandaag dit geschenk, in de hoop dat u het nog vele malen zult kunnen gebruiken. Het was het antieke mahoniehouten mohel met het zilveren besnijdenisgerij. Het enige kostbare dat de Bennemins bezaten. Volkomen overdonderd nam Anijs het in ontvangst... niet meer in staat om nog een woord van dank uit te brengen. Maar daar was nu ook geen gelegenheid meer voor. Ineens kwam alles in een stroomversnelling. Er was toch iemand naar buiten gekomen. Een man in uniform kwam vanaf de kop van de trein aanlopen over het lege perron... De voorste veewagen werd ontgrendeld, de deur opengeschoven. Arnijs moest iets ondertekenen, de conducteur liep weer terug naar voren. De zwartgapende opening was breed genoeg voor drie koeien tegelijk. Binnen op het stro lag een even breder loopplank met dwarslatten. Het instijgen geschiedde in orde en chaos tegelijk. Onder het doffe klossen van de klompen op het plankier klom men omhoog... Beladen als pak ezels, de kinderen ook... behalve het kroost dat zelf gedragen moest worden op de arm. Er klonk psalmgezang, er werd gejuicht. Maar tegelijk ook waren er mannen die zich op het laatste moment huilend op de grond wierpen. De grond waarop zij gegraven en geleden, maar niet te min geleefd hadden. Terwijl nog weer anderen in een toestand van totale verdoving de donkere ruimte binnengingen. De gezichten strak als maskers. Het strakste gezicht evenwel was dat van Anijs... die onderaan de loopplank stond en in iedereen hand gaf. Ubi bene, hibi patria, zei hij dan, zich uit alle macht vermannend om niet alsnog zijn zelfbeheersing te verliezen. Waar het mij wel gaat is mijn vaderland. De machinist had al twee keer ongeduldig de fluit laten gaan toen de eerste wagen vol was en Anijs zich met de overgebleven helft van het volk naar het tweede deel daarachter gaf. Nu moest hij de deur zelf ontgrendelen en... <coughs> na aanstonds de laatste landverhuizer de hand te hebben gedrukt... ook weer vergrendelen. Opnieuw klosten de klompen over de vlonder. Weer waren er wenende vrouwen die door hun man naar boven moesten worden geduwd. Toen kwam ook Siger voorbij als enige met zijn koffer niet aan de arm... maar op de schouder. Trots, gestreept hend, gezicht, brandende sigaret in de mond... Ondenkbaar dat hij ook in Amerika onvruchtbaar zou zijn. Het geklos op de loopplank verklonk. De Benemins gingen als laatste naar binnen. Anijs kuste Johanna op de wang, streek klein pet over de bol, vertelde de moeder hoe dol zijn vrouw, Martha op hem was geweest en stond toen alleen nog met Benemin buiten. Hoe wist hij nu? vroeg hij. Benemin perste de lippen op elkaar. Op Amerika werp ik mijn schoen, zei hij wilskrachtig... maar Arnijs zag wel dat ook hij zich moest vermannen. Het afscheid omhelsde niet meer dan deze woorden. Ook Bennemin zette nu zijn hoofddeksel weer op. Maar het was geen pet, maar een oudmodische, modische zwarte hoed. Toen hij als allerlaatste dan de loopplank opging... herkende Arnijs hem al nauwelijks meer. Was hij volkomen veranderd. In lood geworden aan de stam zijn vaderen... De loopplank was van binnenuit ingehaald. Met al zijn kracht schoof Anijs de schrapende deur dicht en haalde hij de grendel over. Helemaal vooraan hing een klein figuurtje naar buiten. Hij gaf een teken, het figuurtje verdween. De locomotief stiet een zwarte rookwolk uit. Maar nog voor de trein in beweging kwam, zag Anijs iets anders veranderen voor zijn ogen. Eerst was het één arm die door een van de smalle luchtspleten naar buiten kronkelde, daarna. Op het zien zeker van zijn achterblijven volgde er steeds meer. Vanuit beide veewagens zwaaide men hem ten afscheid toe. Maar hoe nu? Al die handen hielden iets wits vast. Nee, geen zakdoekjes waren het, maar vellen papier. De contracten. Slikkend deinsde hij een stap achteruit. Ja, men wuifde naar hem met het meest waardevolle dat men ooit bezeten had de van hem bekomen toegangsbewijzen tot een ruimer bestaan. Het was het mooiste afscheid. De koppelingen kraakten, de fluit loeide. Op benen liep Arnijs mee met de langzaam optrekkende trein... wankel maar onstuitbaar. Dwars door de roet heen... de blik vastgeslagen op de witte, pinkelende blaadjes voor hem. Steeds sneller ging het, in lopas. Onder de grote klok door, de trap voorbij en verder langs die pilaren van de overkapping. Als een bij danste hij achter de wijkende bloemenzee aan, tot de achterstand te groot werd, de inspanning te zwaar voor zijn oudgestel, en hij alleen nog maar kon uitlopen naar het einde van het perron. Het eerst opgezwollen geraas nam met het toenemen van de afstand ook weer geleidelijk aan af tot het sissen van een ontsnappend gas, daarna stilte. Roerloos het Mohelkische aan de borst gedrukt keek Anijs de trein na. Het werd in stip, verdween... en ook toen het auratische nabeeld vervloeide... van een houten huisje onder een rokende schoorsteen... bleef hij nog uitstaren over het lege spoor... dat in flauwe kromming wegboog het landschap in... als een kolossale komma... Het leesteken waarachter de zin altijd nog verder gaat, symbool van de voortgang. Maar geborgen in dat houten huisje zou het volk immers ook van toekomst naar toekomst stijgen. Hij huiverde, zag in het begeleidende gelid van de telegraafpalen ernaast... plotseling ook een notenbalk met partituur. De evenmatig verdeelde palen waren de maatstrepen... de bolvormige isolatoren bovenin de noten. Hele noten allemaal steeds van dezelfde hoogte en onderling tot in het oneindige... verbonden door de glissandie van de kabel die er in slome bogen vanaf hing. Ja, het was de notatie van één enkele telkens vernieuwde toon... de partituur van Klokgebijer, van het grote afscheid. Ongemerkt was de eenzaamheid over hem neergedaald... had hij hem omwikkeld als een strak, nat rekverband... Verstijfd keek hij nog even uit over de rails... waarvan het loopvlak was gaan glanzen in het licht van de zon. Misschien ook door het waas voor zijn ogen. Toen draaide hij zich om en liep hij met stramme pas terug naar de trap. Pas in het voorbijgaan bemerkte hij de stationsmeester naast een van die pilaren. De man grijnsde hem zo fel aan dat niet te betwijfelen viel of hij had alles nog gezien. Maar wat gaf dat nu nog... Het volk was uitgeleid en viel niet meer te achterhalen. Thomas Rozeboom in 1999 voorlezend uit wat later een bestseller zou worden publieke werken. Gisteren was hij te beluisteren bij een uitverkocht crossing border. Dus wij geven hem hier in woord, even alle ruimte. En dan pikt u toch nog die literaire verrijking mee. In 1989 publiceert de Haagse schrijver en dichter Bart Chabot een novelle over het spel en de gokkers. op de Wassenaarse renbaan Duindicht. Anderhalf jaar lang liep Chabot in het wereldje rondom de renbaan te scharrelen. om materiaal te verzamelen voor zijn boek Duingeest. Wim Brands gaat in 1990 met Chabot kijken op Duindicht. en de schrijver leest een stukje voor. Deelnemers opstellen voor het défilé. Voor het infohok stonden de tientjes gokkers: Betters, Joop, Ruud. Theo, John, Tines, Ari, Ari, die zijn vrouw had verspild En twee huizen. Hij groette de hem bekende gezichten. Liep naar een van de tafels waar de bezoekers staande hun wetbriefjes invulden... en vouwde zijn programma open. Zo, Brouwers, die een vrouw gekleed in een jas van konijnenbond... tegen een man met diepe vouw in het gezicht. Verdien je nog wat? Brouwers haalde de schouders op, morste bier uit zijn glas. Wat ik van paarden wist, is wel verdampt. Bart, we zitten nu voor aanvang van een race. Welke is dat? Je hebt het programma boekje bij me. Nou, ik heb het programma boekje bij me, ja. Maar... Nou, ik zou, niet, ik zou even denken, ja, kan ik wel even opzoeken? kom even terug. Dat is. Uh... Even kijken. Dat is om de. Ja, je zal het niet geloven. Dat is om de Meester Tequila prijs. Hmm. Dat is een uh, ren voor internationaal voor paarden van drie jaar en ouder. Eh, inclusief amatrices, dus er zitten ook enkele vrouwen voorbij zien komen op de paarden. Afstands twee, eh, 2.500 meter, op 100 meter, nou, 600 meter Is dat zo bijzonder dat er vrouwen op die paarden zitten? Nou ja, ach, uh, je, nou ja, het komt wel meer voor inderdaad. Maar het is, uh, het staat toch speciaal bij het in het boekje. Ja. Dus uh, ook amateurs er ook bij. Dus het is toch wel, uh, het komt meer niet voor dan wel. Duidelijk, ja. weet je. Even, even de namen van die paarden, die zijn nou, heel prachtig. Er zijn een paar mooie bij. Uh, wat dacht je van, uh, Walter Hill? Maar ik heb het mooier gezien. Ik heb bijvoorbeeld gezien ergens um, Ali BF. Ja, prachtig. Ik noem een blaadje open Ali dat dat past precies ja. bij, bij, bij die sfeer die hier hangt. Vind je die? Vind je Geweldig. En we uh, dachten van Butchers Lady. Ook inderdaad een paard blijkt ook van Piet de Wit's Snacks BV. Ja, ja. Terwijl je bij, bij rentpaarden toch altijd aan chic denkt? Ja, renpaarden is dus meer voor... Uh, ja, daar... Uh, zal maar zeggen... Uh, van oudsher was het dus meer de, uh, de uh, officieren vanuit het leger. landmacht landmachtcavalerie, weet ja. je wel. Dus de bereden uh, wapenonderdelen. En natuurlijk de adel. Onze ja. de rempaard kon de boerderij niet gebruiken. Een ja, rempaard is natuurlijk een vrij rank gebouwd uh, snelheidsapparaat. Terwijl een draver, ja, dat die kon, ook de boerderij kon die wel gewoon op maandag weer de bloegt, trekken bij wijze van spreken. Weet je? Of, uh, of een soortgelijke activiteiten. Kortom, een rempaard had je puur alleen maar voor de, voor de rennen. Dat is natuurlijk een duur geitje. Dus dat was van oudsher meer voor de, voor de ja, upper-class, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Is het hierna druk voor een zondagmiddag? Nou, ik vind, het valt me mee, het valt me mee. Ik heb dus, als je naar rechts kijkt, staan toch, toch wel echt wel een paar duizend mensen om toe, weet je. Wat ik dus heel erg veel vind, want hoe ik hier dus allemaal verleden voor het laatst was, op de woensdag moet ik zeggen, wat natuurlijk een, een rustige dag is op zichzelf. Maar dan komen dus de vaste jongens hier, weet je wel. Ja, die zijn er nu. de vaste jongens zijn de vaste gokkers, nou, hè? He? Ja, het de ja, vaste gokkers, ja. ja. Of zelfs zelf natuurlijk zeggen vaste spelers, hè. Want er is een groot verschil tussen spelen en gokken. Wat dan? Althans, ja, nou, wij als leken zeggen, natuurlijk wel allemaal hetzelfde. Ja, gewoon je poen kwijt, weet je wel. Maar daar komen trouwens, daar komen ze voorbij, trouwens, de renpaarden. ze zijn begonnen dus. Ze zijn begonnen, ja. Dus. Zijn begonnen, ja. Hoeveel meter gaan ze? Zes in de honderd meter gaan ze, dus ze komen nog wel een keer voorbij hoor. Nou, zien nummer 10 en nummer 12 weer voorop, wat ik in ieder geval vast zeggen. Ja, en 25 liggen achteraan ik het Welke op... zijn dat? Even kijken. Nou, ja, dat zeg je wat. Ja, ja, ja. Nummer 10 en 12. 10 is uh, Widerstone. En 12 is Walter Mill Hill, die we reeds noemden. Die gesubsidieerd ja. wordt door de Slikbar of niet? Uh, nee, die, uh, nee, die zit in een andere, andere koers. Nee. 5, die het niet maakt. En 2 zijn er relatief uh, uh, Neil Reeve, al geen naam ook, en Major Mandinsky. Nou, jij ja, brijz met zo'n naam je het wel vergeten natuurlijk. Zeker tegen bijvoorbeeld Alibi F, daar ben je al geklopt voor. Junes Darning, nummer 4, die heb uh, je nog niet gezien. Dus die, uh, mooie naam, zou moeten kunnen. Dat autootje daarnaast, wat, uh, daar zit ja, die, dus, dus, dus, dus, dus, dus de commentator is. in. Nou, nee, die zit hierboven, maar wel een gozer die kijkt inderdaad. En, of als dus, uh, uh, zeg maar, uh, volgens regen de kunst verloopt. Want als een gozer bijvoorbeeld een andere stoot geeft, of uh, paard is onregelmatig. Op naambellen, rente komt er niet zoveel voor natuurlijk, maar een paard doet iets wat, of bereid doet wat niet mag. Dat die gozer zegt, hé, hey. nummer 2. Gebeurt dat, gebeurt dat? Ja, ja, niet? Te veel. dat? Ja, bedraaf Als we op de galop, galop gaan, hè? Dus dan ben je gelijk gedisqualificeerd. Ja, of dat ze elkaar even in de room geven? Ja, nou, dan dat is helemaal de lul. Ja, ja. Want als, je dat, als dat is gebeurd, weet je, met elkaar in de wielen rijden, letterlijk, nou, dan ben je, word je gelijk geschorst ook, Lig je er dan, dan ook uit? Ja, dan ben je onmiddellijk gedisqualificeerd. Ja. Hoor je wel een paar keer vandaag. En met de hoor je een paar keer van de nummer 7, biekersorgennest. Uh, onreglementair, galop, weet je wel. Ja, dan lig je, je eruit. Ja. Dus al zou die dan eerste worden, dan. Is het dus telt dus gewoon niet? En als je op het paard gokt, hebt, ben je, dus je, ben je dus het, de poen ook kwijt? Hè. Heb jij een idee hoeveel geld hier dagelijks in uh, omloopt? Nou, op een koersbaan in duinlicht. Denk ik denk dat hier gauw voor zo'n dag, uh, vandaag nou, vandaag, nou zal het toch een ton het gauw wezen, als het niet meer is. Wat gaan, rondwoordje. Daar komen ze. Hoi. Er zitten daar een paar jongens heel hard te schreeuwen... die ja. heel veel poen hebben gezet ja. op een van, de, van, die, van, van, nou, van die paarden. Je, je hoort het, hè? Ja, ja. Ja, dat zijn wel mensen die... Dus, enige emoties zijn niet vreemd. Dus reken maar, het heeft wel een paar stemmen die bestaan. Weet je, omdat... Dat is wat me trouwens opviel in je, in je novelle over, over Duindicht. Ja. Het feit dat die gokkers hun emoties niet onder uh, bedwang hebben. In het casino bijvoorbeeld is dat wel zo. Ja, ja, ja, ja en, dat is waar. Heb jij daar een verklaring voor? Nee. Wat, kun je dat Ik type specifiek. beschrijven? Zou je even kort een profiel van de echte gokker kunnen schetsen? Hoe ziet hij eruit en hoe praat hij? Nou, je hebt natuurlijk een paar soorten uh, gokkers. Je hebt, een je hebt dus bijvoorbeeld uh, wat aan lager wol geraakte uh, advocaars of makelaar. Weet je wel? Dus die zien er mensen wel vrij keurig uit, weet je wel? Uh, uh, een hoofd wat uh, duidelijk naar de kapper gaat één keer in de maand, weet je, en, en, uh, en, uh, en uh, ook nette kleren. zo je hebt dan heb je de, uh, dat zijn een beetje de nettere, zal maar zeggen. De aan de gewoon gaan accountants, ja. Dan heb je natuurlijk uh, de, uh, zal maar de, ja, een beetje de, straw, ja, mensen die komen uh, de. lult er doorheen. Ja. Ik, nou, de, door hem, wacht, even. Ja. Um, Nummer 8 heeft gewonnen volgens maar, mij. Ja, nou, dat is niet Shirley Day hoorde ik uh, roepen. Kijk, Shirley Day hoorde ik hem roepen. Ah oh, ja, Shirley Day. En deze dacht ik niet. Maar dat was voor mij van een andere koers. Maar oké, okay, ik zou kunnen. Oké, okay, maar ga okay. door. Je hebt dus ja, maar... één, keer, één keer in de maand naar de kapper. Dat... Ja, dat zijn dan een beetje. Dan heb je twee andere categorieën. We praten over de vaste jongens. Dat zijn dus de, de, de tientjesgokkers, laten we zeggen. Een beetje die arme, wat arm, armerlijke, oogende oudere heren. Ja. Uh, met een beetje geze Een beetje roos op de schouders. Nou, niet naar de reclame van Head Shoulders gekeken. Of misschien wel, maar niet het product gekocht. Weet je wel. En dan neem je natuurlijk de jongens uh, meer uit het uh, nou, zeg maar zeggen, het criminele milieu. Yeah, dus, uh, ja, jongens die dus yeah, voor een kraakje yeah, op een willekeurig dinsdagavond hun handje niet echt omdraaien. Nee. Yeah, en, da, en dat van je natuurlijk van een uh, klein spul tot, tot ook wel. Dat je af en toe. Echte panoos. Ja, je ziet af en toe eens een gozer met een grote waar. En dan, ja, denk ik dat die waar komt niet van natuurlijk dat hij een tientje uit zijn moedersportje meegehaald heeft natuurlijk. Weet je wel? Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat maak je wel mee, ja. Ja, dat zie ja. je wel, ja. Jij ja, ja. ja, was hier afhankelijk voor een reportage uh, had jij toen je hier kwam een idee van wat je moest gaan zoeken, ja. wat je moest gaan doen? Ja, ik wist, ja, ik wist wat ik wilde eigenlijk, ja. ja. Het idee is ontstaan een paar jaar geleden toen ik voor uh, het vorige boek, Baan en Hotel, uh, op weg ging naar de Bijlmer in Amsterdam. En toen kwam ik hier langs en toen was op een dinsdag of een, op een donderdag. In ieder geval, er was geen koers, er was niks op de baan, weet je. Want hier is de landschijningsweg die je hebt lopen. Je kan hier vanaf de paarden, het tribune dus de, de auto's voorbij zien komen. Ja. En uh, toen keek ik naar die baan toe, En die was volkomen uh, verlaten. En was... Even wachten, wat hier nu ja. langs loopt, hier daar beneden, wat, hoe zou je die willen omschrijven, die wat gezette, dat is een, een schokker, hè? Mm, ja, het is wat jong ervoor, hè, het is wat jong ervoor, dus uh, je kan ook wel een, uh, iemand hebben met een, een, een snackbar, weet je wel, zo, dat weet, weet ik. Uh, uh, zal ik. maar zeggen, uh, uh, Snacker krelis, weet je wel, hè? Ja. Uh, ja. tevens voor de warme worsten. Ja. Je, je was dus op weg uh, uit de belmen. En je kwam hier langs, beelme, ja, ja, langs, ja, na de, de belmen ja. en je kwam langs een lege baan en toen dacht je... Ja, precies. Nou, daar ging dus een enorme uh, spanning van uit, weet je. Het is, uh, Ik vind het toch een met, met uh, uh, plaats waar veel mensen bij elkaar zijn, als er wat gebeurt bij een evenement... maar die dan, die dan op een moment ziet dat er dus niemand is. Ja. En dat geldt dus bijvoorbeeld voor uh, een badplaats in de winter. He, om maar eens uh, een bekend uh, gegeven te noemen wat veel mensen aanspreekt... qua melancholie en qua verval en sfeer en maar zeggen. Uh, een een autoreciccrie. Weet je wel? Uh, als, als, er de, als er de seizoen dus gesloten is. Ja. En dus uh, ook deze renbaan. En toen dacht ik van, ja, is, uh, daar moet ik eigenlijk meer van weten. Daar komt nog bij dat ik heb hier altijd in de achtertuin gewoond van de renbaan. Ik ben geboren hier uh, niet zo ver vandaan. Toen weggegaan, weg aantal jaar naar Bezuidenhout, zomaar zeggen. maar zeggen. En, uh, maar dat is allemaal toch nog, te, uh, op, met mijn ouders, toen ik dus klein was, moest ik op de verplicht wandelen. Zoals het een goed katholiek gezin betaamde, weet je wel? En mijn broertje zei natuurlijk helemaal dat tering erover in. Maar ja, goed, okay, dat moest dan, weet je. Anders kreeg je geen spersiebonen. Een korstje wat mij over gestolen kon worden. Maar ja, zonder spersiebonen. Mocht je naar de kerk toe om vijf uur s middags. Dat mogen ook gestolen kon worden. Maar als je dan ook nog niet heen, weet je. Dan, dan, dan, dan zwaarde er wat. Ja. Dus je had het maar te doen, weet je. En nou, zo liepen wij dan dus. Uh, door. En om de overheid, het Bosch dus. En dan kwam geen vier klingen, er kwam altijd bij Maanduinig tijd, Waar je dan altijd op zondagmiddag al die geluiden hoorde van die paardenverslaggever, weet je. En die, en die mensen zag lopen in de verte en zo. En dat, dat had wat. En Je mocht er niet naartoe. Nee, dat was natuurlijk nee. Mijn ouders gingen daar niet heen. Nee, nee, ja. nee wel een keer de dag van paard. Dat deed je dan wel elk jaar. Geen dag van paard komen. Je zo al showpaarden en zo. Ook en een paardentieste. Ieder met natuurlijk geen fuck te maken. Maar goed, die komen dan ook. Weet je dan wordt een beetje aangekleed en voor een groot familiedag is dat dan. Hè? daar ja. gingen we dan wel heen. Maar echt, naar nou, de gewone koersen. Nee, daar gingen we niet heen. Nee. nee, nee. En toen, dus toen, dus jaren later dan hier weer voorbij dacht Dat verrek. Weet je, heb ik ze altijd bijgewoond. Weet je? Ja. altijd naartoe gewild eigenlijk. En nooit echt van. Nou, daar, nou, daar, zit, daar zit iets in. Daar is daar, is, daar iets, iets mee aan de hand. En toen ik hier dus was, bleek binnen de kortste keren, toen je een beetje dus, ja, onderzoek ging noemen maar zeggen, dat dus dit eh, een van de grootste Duitse raketbases is geweest uit de oorlog. Weet je. Want duinig was dus de, een van de plekken in Wassenaar waar dus de V2's werden afgeschoten, weet je wel, naar Londen. Ja. Ja, en, dan is het, en, als je, en als je dus hier op een verlaten dag komt, en het is een beetje regenachtig... Ja, en dan, zie je, dan zie je die raket tussen de bomen nog staan, bij wijze van spreken. Weet je? Een beetje veel ja, fantasie. Dat is het decor zeg maar, van het verhaal wat je geschreven hebt. De ja. geschiedenis die ermee te maken heeft. Ja. Maar even praktisch, toen je hier kwam, hoe, hoe ging je te werk? Want je kunt hier niet zomaar gaan zitten en uh, nee. op iemand aflopen. Nou, ja, het is zo dat uh, al Alvrijgauw... Volgens mij komt de plaatselijke dorpschrik nu op ons af. Nou ja, gaat nou, zitten. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, ga door. Ja. Dat kan ook nog inderdaad. Ja. Nou het is zo dat een, uh, het, het is zo dat, dat kijk de vaste jongens, de, de, de, de spelers, hè, zal ik maar zeggen, die uh, hebben het niet zo op uh, mensen die allerlei vragen stellen voor kranten en uh, voor, uh, weet je, ze hebben gewoon hun eigen business en uh, buitenstaanders en zo en bijgohums die de artikeltjes willen schrijven, zo, dus ze zijn moeten te wachten, weet je. Wel. Nee. En ze, in tegendeel, dat is alleen maar heel erg vervelend en na en omslachtig en onhandig en nou, kunnen ze, weet je, kortom, nee dus. Wat deed je dus? Gewoon, gewoon zitten? Uh, ja, gewoon meelopen in het circuit, zo maar zeggen. Weet je wel? Overal uh, bijstaan, me tussen tussen gaan staan, bij gaan staan, uh, me, uh, meedoen. En en het en bij de uh, natuurlijk goed gebruiken, weet je wel. Luisteren, luisteren, luisteren. En, en op die manier. Uh, ja hoor je de taal het jargon je, je leerde wat uh, de, de, de, de termen die hier worden gebezigd weet je wel. Hè? wat coach zijn en wat uh, eh, wat, je niet wat zeg je dan wat Coach, wat coach zijn we dus, uh, noemen trio 1 90, weet je dat noemen ze dan de coach. Weet je, dat is als, als je drie paarden goed uh, ja ja ja ja en je kan koppelspelen en al, nou al, maar ook echt die, die paarden dat paarden, die paardentaal, weet je dat het jargon hè? bijvoorbeeld je gaat niet naar Rembrandt nu dicht en je gaat, uh, ben je nog op koers geweest, zeggen ze, weet je. Op, op koers? Ja, ben je op koers geweest, weet je wel. Ja, ja. dat, dat, dat soort dingen worden gezegd, weet je, inderdaad. En, en dat is echt een eigen taalstad, weet je. En als je, als je het doet zoals je bij hen hoort en je spreekt die taal niet, ben je binnen een minuut al ben je al door de mand gevallen, weet je. Dus dat, dat je moet gewoon, ik heb gewoon, uh, dus jaarlang, ben ik elke, elke woensdag heen gegaan. De woensdag een jaar lang. Echt, uh, Ja, een seizoen Ja, een seizoen lang, zeg maar. En uh, luisteren, luisteren, luisteren. En op een gegeven moment dan leer je ja, leer een beetje mensen kennen, je weet wie wat. En hoe, en je, ja, je hoort verhalen, je hoort de, de, hoe men met elkaar omgaat, hoe ze met elkaar praten. Je. je hoort dus de taal. En dat is dat... hard, hè? Ja. ja eufemisme bijna. Het is gewoon. Uh... Ja, dus het is echt uh, zeer directe, concrete. Uh, rechtstreeks taalgebruik, weet je wel. Je hebt in, in je boeken staat een mooi fragment van ho hoe die jongens met elkaar omgaan. Hoe ze ja. praten. Misschien kun je dit even ja. voorlezen. Littin? Littin? Ja, ja en, dan, uh, en dan tot daar. Ja. Ja, okay. Ingesloten die wordt geflankeerd door Billy Vredebest... maar naar de er nu Zeus van echte Nijswind. Schiet op met jacht. Godverdomme, schiet op met de jacht. Blits uit Huizen gaat de leiding overnemen van Waipan Duban. Een kleine voorsprong, maar kom op met je Billy, gole ons. Ach, blijf zitten dan, dromer. Blitz uit uithuizen voor palm Dubois. Een aanval van Zeus van Echten. Maar het is blitz uit uithuizen voor palm Dubois en Zuids van Echte. De 5, de 9 en de 3. Ruckers, schreeuwde een speler en maakte een wegwerpgebaar. Nu had je zeker wel, Karel. Nee, ik had 9, 5, 3, maar niet vijf, negen. Die 2 en die 8 hadden zeker zure beden. Er liepen toch maar drie paarden, dat zag je toch? We krijgen het nauwe ren. Hoeft voor mij niet. Ik ga het naar de eerste rang, pilsje halen. Zuipen, zijn een speler die een sigaret rolde. Dat is het enige wat jij nog kent. Bij de snacker op het Totoplein haalde hij een kroket en liep het rokerige café-restaurant binnen. Dronk snel een biertje. Zo, Marius, één sneetje duindicht. Zwierig zette een serveerster iemand een huzarisslade voor. Dat kreeg je niet in de kolonie. Aan de hoefwijze vormige bar overlegden de gokkers. Ik speelde Zoranora. Ik had godverdomme de drie er niet bij. Die negen, die draait hier goed. Dit is zijn thuisbaan. Joh, dat beest heeft geen speed. Je kan het wel bijhouden, zover. maar die komt er nooit overheen de IMD-zoekmars schot door de ruimte... ten teken dat de DVLE van de volbloes begonnen was. Hoe is die, Willem? Kloot ze, de hele middag ook. Ik zie er geen brood in. Dat zit er ook niet in. Die gokkers, ja. die echte beroepsgokkers, die, die, heb je die geïnterviewd? Nee, ik ben gek. Nee, nee, je zegt ik... het alsof je uh, dan een mes in je ribben krijgt. Nee. Nou ja, weet je, dat slaat natuurlijk wel verder leven. Maar nee, joh, dit zijn mensen die, al zijn we, die hebben, dus totaal het laatste als we behoefte aan hebben... is we publiciteit, weet je. Of uh, uh, iemand die vragen stelt. Dus totaal geen behoefte aan. Dus wat je net al zei, gewoon ernaast gaan staan, opletten ja, en verder in dus, kop houden. Nou, ik, ik, heb dus, ik heb dus de proeven kunnen nemen. Want op een gegeven moment had ik dus materiaal. En dacht dat ik, had, van, hé, ik dacht, nou, nou heb ik wel voor het verhaal genoeg. Je hebt natuurlijk nooit genoeg, ik had wat beter, maar oké, okay, dan moet ik in de eind aankomen. En ik dacht dat ik wel ongeveer er was. En toen de laatste van de koers ging, weet je wel, op een woensdag, dacht ik van, nou dan ga ik toch? Want je gaat naar zo'n heavy toe. En ze mag ik wel vragen. Ja, ik wel. Maar in zijn blik had hij dus iets wel van... Ja, maar waar is het voor? Wat, wat, wat, wat, wat, wat, is het, wat is het doel? Dus ik zei, nou, ik ben journalist. En dat leek een een neutrale term namelijk, weet je. Dus ik ben dichter, weet je. En dan lig ik natuurlijk te bezeiken van het lachen, maar... <lacht> maar ja, journalist, klinkt goed, maar een, een, een, een neutrale term. Nou, dat was dus... Om, om te, als het, moet je luisteren, loop loop een paar honderd mensen rond. Weet je. Waarom moet je mij vragen? Rot op, weet je. En wat, toen, ik dat aan hem vroeg, net de speaker roepen nog, uh, start over twaalf minuten. Nou... Dus het was niet gevallen of al die vaste jongens wisten dat ik wie ik was. Een journalist. Kortom, meiden als de pest. Ja, ja. En ik kon dus voorkomen... Mijn cover was dus weg, weet je. En ik kon dus verder voorkomen vergeten. Ik toen ook nooit terug geweest, dan, ja, had geen zin meer, weet je. Want over waar ik toen dus gevolgd ging staan... maar normaal al jongens bleven staan, weet je. En ik ja. dus alles kon horen, ging iedereen pssst, Weg. Weet je Alsof het Mozes die door de Dode Zee heen liep, weet je wel. Dat, om het water van twee kanten weg, weet je wel. We gaan er echt een bocht in de en dan wordt Mag, ik even, 12, mag ik u wat vragen, wie wint er volgens u? Voor mij de 12, de 5 of de 12. Maar de, de 5 is de, de 8. 5, 8. 12. Uh -huh. Komt u hier vaak of niet? Ja, ik ben met hem. Uh... Elke week? Elke week. Elke, elke, als, als, de beurs, als de beurs het laat? <laughs> elke zondag of, of woensdag ook? Nee, dat je hebt de kop, maar ja. ja dan moet je van start tot uh, finish volhouden. Ja. We zitten er meer aan. de uh... Komt u hier het land, of niet? de geboorte af. Wat? Dat heb ik hier al lang vond. Vanaf de geboorte. Ja. Jong, jong, jong, dat wordt een finish. He? Ziet het maar uit. De vijf. Ziet het maar uit. Ja, nee. Op de kop nog, maar. We zitten er meerdere. Zie die twaalf, die gaat op best hoor. Twintig meter geven. Ja, dan springen kijk, grift is weg. Welkom erbij. Waar zit mijn 14? Nee, mijn paard is er weer niet bij. De acht. Mijn paard is er niet bij. Wat het, het raar is, als je hier uh, de renbaan verlaat, staan ze dan meteen buiten de poort uh, ja. weer te gokken. Ja, dan kan je dus als ze waren gewoon, het leven gaat dan gewoon door naar weer buiten, weet je. Dat is natuurlijk uh, illegaal, dat mag natuurlijk niet. Maar ja, voor ons die erop letten en die. Uh, Zeker is zeker op ze uh, ook wat dingen aan zijn hoofd. Dus uh, ja, dan kan het allemaal doorgaan. Ja, ja. En mensen blijkbaar, ja, ik bedoel, zijn ze hier leeggeschut, zijn ze op de koersbaan. Maar er is nog wel toch een honderdje in hun achterzak nog eens gevonden op een of andere manier. En dan, haak ze ik ze even <laughs> buiten ook vakkundig wordt die even... Wordt, ze even, wordt het even, ding, even handig gemaakt? Ja, ja, dan, dan. Je beschrijft het ook in je boek, hè? Zou je dat willen ja. voorlezen, die passage? Op het parkeerterrein tegenover Duindicht verdongen Titan gokkers zich om een jonge man die een winster vers droeg. Op een karton voor zijn voeten lagen drie speelkaarten die hij vlug heen en weer schoof. Goed kijken, jongens. Twee rode kaarten. Je pakt de zwarte kaart. Blijven kijken. Dit zijn de rode, dit zijn de zwarte. Gezien, ik keer ze om. Wie de zwarte pakt, verdubbel ik. Je geeltje wordt 50. 50 gulden wordt een meijer. Eén meijer worden er twee. Wie verliest, verliest. Eerlijk is eerlijk. Goed kijken, jongens. Ik gooi ze om. Verschuif ze. Een man in een sleetse jas verloor 200 honderdjes. Eerlijk is eerlijk, jongens. Hier kan je terugverdienen wat je op de koers hebt verloren. Pak de zwarte nummer uit. Jij? Nee, je hoeft niet. Voor u, heer? Voor een meijertje? 1 mei worden er twee. Hier, pak aan. Ja, je mag hem zelf omkeren. Tuurlijk, eerlijk is eerlijk. Een kalende man op basketballschoenen draaide haastig een kaart om. Jammer. Blijven kijken. Goed blijven kijken, jongens. Wie wint, krijgt twee meiën. Wie verliest, verliest. Goed kijken. Dit zijn de rode. En daar heb je de zwarte. Blijf kijken waar de zwarte ligt. De middelste. Voor hoeveel wil je hebben? Een hier is de bank. Oké, okay, pak hem zelf maar. Godverdomme, raspeul. Jongens, eerlijk is eerlijk. Je hoeft niet te spelen. Als je niet weet waar de zwarte ligt, moet je niet spelen. Kijk, dit is de rode en dit is de rode. De zwarte ligt hier. Als je je geld pakt en even niet kijkt, fluister en spelen met een geruite pet op, verschuift hij zich gauw. Ja, je moet je poot erop zetten. Hij doet het wel eerlijk, maar je moet blijven kijken. Zwaar aangeschoten wankelde een man op de kring toe. Taxi, ik heb een taxi besteld. Taxi, kanker Joker. Heb je wel geld voor een taxi? Hoeveel heb je bij je? Ja, hier, ik heb vijf Meijer. Mei Fredje, ik woon bij jou om de hoek, kijk met jou mee. Ja, en dan beroof ik je gelijk ook. De kring dunde uit. De jonge man in het wintervest telde zijn briefjes voor honderd en giste de kaarten van het karton. Dat is de mazzel. De gokken liepen het parkeerterrein af. Geluk, jongens, geluk. Bart Chabot in 1990 in het Goede Gezelschap van Wim Brands... enige tijd na het verschijnen van de Novelle Duingeest. Gisteren was Chabot te beluisteren op het Crossing Border Festival. Begin volgend jaar verschijnt Trigger Happy, Chabots eerste roman. En met hem komt een einde aan dit uur woord. Met aandacht voor schrijvers die het Crossing Border Festival verrijkten... met hun bijdrage Peter Buwalda, Wim de Bie die helaas moest afzeggen... Thomas Rozeboom en Bart Chabot. Graag tot zometeen in het volgende uur woord. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws, het laatste uurwoord.